De beving van gisteren had een kracht van 3,4 en was een van de zwaarste bevingen ooit in Groningen. In Ierske is vanmorgen toch een Sinterklaasintocht geweest. Het Sinterklaascomité van het Zeeuwse dorp had de intocht afgeblazen vanwege de veiligheid. Actiegroep Kick-Out Zwarte Piet wilde net als vorig jaar demonstreren tegen de kleur van de pieten. Toen liep dat uit de hand toen tegen demonstranten met eieren gooiden. Enkele dorpelingen organiseerden vanmorgen een eigen intocht met zo'n 100 Zwarte Pieten en communiceerden dat via appgroepen.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 Het weer vanmiddag op steeds meer plaatsen droog. In het noorden stijgt de temperatuur na een graad of 7, terwijl het in het zuiden 15 graden kan worden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Muiden en Knauwbend Watergraafsmeer 5 kilometer file. De verdraging is 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Een opname uit 1928. Het was Louis Davis met weet je nog wel. Het komende uur weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Onder andere Corrie van der Bosch. wij een Groot komt eraan maar eerst een, uh, een plaatje. Wat ik zelf heb uh, uh, ontwikkeld om het maar zo te zeggen. Ja, tegenwoordig kan alles met AI. En ik denk, we gaan eens proberen of we een liedje kunnen maken over dit programma. En ik dacht, het is aardig gelukt. Dus... Uh, een liedje Zandvoort uit Zandvoort, luistert u maar. Elke week weer uit het zand Een oude plaat in mijn hand De naald, zingt zo, Een krakend lied De tijd vervaagt, De klok leave for the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 Denkt, ik zie wel wat de toekomst brengt. Voorlopig rust, geen commentaar op elke kroonstelt in mijn haar. Je kunt je medelijden sparen. Ik heb net als voor we samen waren. Het einde van het bed bij de verwarming weer. van Conny van der Bos met Ik ben gelukkig zonder jou. En daarvoor hoor u bouwden wij de groot met Tante Julia. CFM Zandvoort, lokale oproep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende plaat is van Cornelis Vreeswijk. Geboren in Ermuiden op 8 augustus 1937. En overleden in Stockholm op 12 november 1987. Was een Nederlands-Zweedse zanger en liedjeschrijver.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 Jantje in de cel Er kwam geen visite, maar cadeautjes kregen wel Maar stuurde hem een waar stuurde hem een boer Daar gaat hij dan, zei Jantje, en ging er vandoor Buiten de baai zag hij een auto staan Ik weet niet, maar zei Jantje, zo gezegd, zo gedaan Maar in een scherpe bocht, kreeg die kar een lekker van Vroeg zevenmal over de kop en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 En ik schrok toch even van de hufter die je bij je had. Die laie lichter waar je naar mee gaat. Dat is tuig van de richel, dat is gaaius van de straat. Een laie lichter is dat wat je wou. En dan te denken dat ik nog steeds in lichter laaien sta voor jou.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 Is dat wat je wou? En dan te denken dat ik nog steeds in lichter laaien sta voor jou. Je wilt geen schulden, heb je mij zo vaak verteld. Maar ach, van deze jongen krijgt de halve stad nog wel. Groot in mil, waarom dan niet met mij? Die laie lichter, waar je nou mee gaat? Dat is tijd van de regio, dat is gay's van de straat. Een laie lichter is dat wat je wou. En dan te denken dat ik nog steeds in lichter sta voor jou. Ja. Dat was Gerard Cox met De Laaienlichter. En daarvoor nog een nummer van Cornelis Vreeswijk. Dat was De Nozem en De Not. Ik denk een van zijn bekendste nummers... wat dan in Nederland in de karaoke regelmatig gezongen wordt. CFM Zandvoort, lokale omroever uit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld op Kordraaier. En de volgende artiest is uh, Hermanus Jantinus, roepnaam Herman van Veen. Geboren in Utrecht op 14 maart 1945, is een Nederlandse podiumkunstenaar, schrijver, componist, regisseur, muzikant, acteur en presentator. Hij is opgeleid tot violist, zanger en muziekpedagoog.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 Slaat, wij hebben opgezien als een derhals. Op zee, op zee, op zee, want wij zijn naast de laat. We hebben we maar uit de vlak tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Want een andere keer zijn, maar blijven we een We Wij hebben we we dan misschien als een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 MUZIEK Maar toen niemand er verstond, deed hij man. Want hij zong op de Place Pico. Geef mij maar Amsterdam. Dat is mooier dan Parijs. Geef mij maar Amsterdam. We mogen sparaden. Geef mij maar Amsterdam. Pitse zijn Amsterdam. Van de hoogte kreeg je te waard. Als de slager niet toevallig net zo lange stal te greep, had die nood geen brood meer gebacht. Van de schrik gingen ze gewoon naar beneden. En toen op de sjambell geef me maar als de Dat is mooier dan pare. Mokken ben ik rijk, een gelukkig de gal me Geef mij maar Amsterdam. Ja, dat was muziek van Johnny Jordaan met Geef mij maar Amsterdam. En daarvoor hoorde u nog een liedje van Herman van Veen. Een opname 1987, dus officieel. had niet mogen draaien, maar ik vond het toch wel een leuk toepasselijk liedje. Het was Herman van Veen met Toveren als ik kon toveren. En ja, ik uh, heb daar nog een leuke herinneringen aan. Dat is een van mijn favoriete platen van... Uh,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 Hand in hand, kameraden. Een lied dat later het clublied werd van uh, ja, Feyenoord. De plaat belandde in 1963 in de top 10. En Van Damme kreeg er een gouden plaat uh, voor. Jackie Van Damme heeft ook een andere bekend lied gezongen... dat Valko voor hem had geschreven. Jaapie de portier. Toen uh, Jackie Van Damme nog de portier van de Oasebar van Valko was. En hij was lid van het Asociale Orkest. En Van Damme leed aan uh, longkanker. En hij overleed op 83-jarige leeftijd. U hoort het nu met die hit uit 1960, Jackie van Dam met Jaapie de Portier. Goedenavond, goedenavond met elkaar, aan de tafeltjes en aan de bar. Neem me niet kwalijk dat ik u allen nog niet ken, maar mag ik eventjes vertellen wie ik ben. Ik ben Jaapie de Portier, ik heb zo.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 want een vrolijk mens is nooit verkeerd, haken is in de is gezellig met me mee. Want ik ben Jafie de Poetier, hola oh die je. Ik ben Jafie de Poetier, ik heb ze joog vol te hier. Ik zeg altijd keer op keer, dat mevrouw en dat meneer, hoe vindt u hierbij, oh. Was maar hier, want ik ben Jaapie de Portie. Het kerstje speelt een vrolijk stuk muziek Want de stemming is weer manjevier. Leef de pret, we zetten de zorg hem weer opzij Maar als u weggaat denk dan eventjes aan mij Ik ben Jaapie de Portie. Ik heb z'n Keer op keer, dag mevrouw en dag meneer, hoe vindt u hier bij ons de sfeer? Wij een lied en een glas bij. kan het zo gezellig zijn. Maak vanavond veel plezier, maar geef uw hoeden in uw jas maar hier, want ik ben jou niet de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 Hare kriesnaars op de dam, bouwen in je hand een briefje, hoe je happy leven kan. Zo te zien, en volgens mij zijn ze zelf niet zo blij. De haringman staat op zijn stekkie met een bleek betrokken bekkie, Eet hem nou maar op en neer. Met die walmen van verkeer, neem u echt niet in de maling, is het zo te palen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 Ja, dat was een opname tegen 1978. Dat was Tol Hansen met Big City. En daarvoor hoorde u die grote hit van Doris met Twee Motten...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 En u hoort hem nu met drie nummers achter elkaar. Wim Sonneveld op de step. Ook de kat van ome Willem. Maar eerst hoort u Wim Sonneveld met zijn koor het lonken niet laten. Luistert u maar. Nikkelen Elis de hoor. Hey. Kom luister naar het lied dat ik voor u ga zingen. Het is een tragisch lied over losbandigheid.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 liep veel te veel in de gaten en oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh daar kwam nergens van. Yeah. Haar man had eerst geen aandacht aan haar kwaal geschokken, want toch hij dacht ze heeft een vuiltje in haar oog.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 I'm gonna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 ...dat deze geluidsdragers de tijds hebben doorstaan. De klanken van welheer en met liefde bereid onontbeerlijk... ...maar heerlijk gruwend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. De kat van nou, we willen, is op reis geweest. Op reis geweest, op reis geweest. Op reis geweest. De kat van ouwe Willem is op reis gereisd Waar ging die dan naar Kjoen? Hey! Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest Parijs, geweest, uh, Parijs uh, geweest, Parijs geweest Zodat die nou alleen maar Franse kranten leest Bonjour en vous les vous Hij heeft zoiets elegants Hij geeft kopjes op zijn Frans Hij gaat met